waar we het vorige week over hadden, uit Ezekiel. Ezekiel was natuurlijk een profeet die in een bepaalde periode... zijn woord predikte tegen Israël. He, zo in de periode dat Israël was uitgevoerd naar Babel. En tot hij dan van de rivier de Kedar afkwam. En toch wel een boodschap had voor dat volk wat in, in Babel was. En er was ook nog een gedeelte in Israël. We hebben gesproken de vorige keer over een bepaalde tekst. Die zal ik u zo weer laten noemen. Ik ga er vandaag op door... En het thema voor vandaag is de volgende. Indien iemand dienst wil doen wil. Kent u hem? Indien iemand dienst wil... van zijn hemelse vader... ...doen wil. Twee keer wil. Vorige week hebben we gesproken over... ...ja, wie zegt... ...wie horen wil... ...horen. Hebben we het weer met onze wil te maken... Dus Ezekiel had het over, wie horen wil, horen. Iemand die de wil niet heeft om naar Tora Torah te luisteren. Datgene wat God in zijn verbond heeft neergelegd voor zijn volk. Het volk wat voortkomt uit Abraham, Isaac, Jacob, twaalf stammen van Israël. Waar wij als gelovige christenen of als gelovigen uit de heidenen op worden ingeënt. Want we hebben deel gekregen aan de verbonden van Israël die met God heeft. We zijn natuurlijk ook Israël, dus als de hele geschiedenis momenteel draait rondom Israël, verplaats je maar in de geest in Israël dat je deel bent van het volk. Ook al woon je in Amsterdam, Rotterdam of waar je ook de wereld maar bent. Zij die door Christus deel hebben gekregen aan Israël, horen tot het verbondsvolk van Israël. Daarom is het ook zo belangrijk dat we binnen datzelfde verbond wandelen. Je kan niet zeggen de wet is weggedaan. Halleluja, we zijn kinderen van God geworden, we geloven in Jezus, we zijn gered. Dat is maar een heel klein stukje van de waarheid. De enige weg die we hebben gevonden is door Yeshua tot Abba Yahweh te komen. Door het bloed van Yeshua is de prijs van het verbond betaald. En mogen we ingang hebben. Maar daarna zullen we moeten wandelen binnen de regels van het koninkrijk. Hoe wil je anders zeggen dat je een Israëliet bent en dat je de grondwet van Israël die door God gegeven is overboord kipt. Hij zegt ergens in Marcus 7, te vergeefs eren ze mij, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Dus als we denken geboden van mensen in de plaats te kunnen stellen van de geboden van God, dan zegt Yeshua, te vergeefs. Yeshua zegt, te vergeefs eer je mij, want je leert leringen die geboden van mensen zijn. Dat geldt voor Israël, wat de Farizeeën en de Sadduceeën hebben gedaan. Als ze valse leerstellingen in het volk brengen en het volk is niet goed onderwezen, dan leiden ze het volk op een verkeerde weg. Nou, vorige week hebben we dus gezegd, Yahweh zegt, wie horen wil, sma, horen is doen. Wie horen wil, horen. Vandaag gaan we verder met indien iemand, diens wil, doen, wil. Weet je niet, leuk thema mee te beginnen? Kunnen we al gelijk onze vinger opsteken, Ja, daar horen we tussen. Is er hier iemand die dienst wil, Gods wil doen wil? Dan zeg ik natuurlijk, ja, kan toch niet anders? Ik wil beginnen met Matthäus 7. Om even aan te geven de basis van de prediking van Yeshua. Yeshua die ging alle steden en dorpen langs. Hij leerde waar in hun synagoge... In elke plaats, in elke stad is een synagoge. En in de grotere steden zijn er wel meerdere. Want in de synagoge zat je met een mannetje of vijftig. En als je al een hele grote had, had je de honderd. En had je het echt. Een grote synagoge. Want ze moesten vanuit een, een bima, de Torah lezen, de profeten lezen... en die eromheen zaten, moesten kunnen verstaan. He? Yeshua die ging dus leren in hun synagoge. En daar verkondigde hij het evangelie van het... Koninkrijk. En heel bijzonder, waar hij nou kwam om te prediken over het Koninkrijk van God, wat waren de gevolgen? Hij genas alle ziekte en alle kwaal. Bij deze laatste tekst waren we gebleven vorige week aan het einde van de prediking. Eén ding is duidelijk, broeder en zuster, hij ging naar de synagoge, hij verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en bij dat prediken van het evangelie van het Koninkrijk ze alle ziekte en kwaal. Dat genezen van alle ziekte en kwaal is verbonden aan de prediking van het Koninkrijk, wat gedaan werd door Yeshua de Messias. Dit moet dus zijn Matthäus 9, vers 35. Goed, het gaat erom, hier worden alle ziekte en kwaal genezen, waar Yeshua sprak van het Koninkrijk van God, daarbij genast hij direct de zieken en de zwakken. Want het genezen van de zieken en zwakken was een teken van Messias. Als mensen door hun aanschouwen van een man of een profeet de wonderen en tekenen zagen, konden ze maar één ding concluderen: Wauw, een Torah-prediker, een Torah-leraar, een rabbijn, een meester. En we zien de wonderen en tekenen van zijn hand komen. Dan moet hij de Messias zijn. Als dit in Israël gebeurt, is dat een onvoorstelbaar groot teken. Alleen degene die zijn wil doen wil... Ja. Die zullen ogen hebben en oren om het te zien en te horen en hem herkennen. Waar gaat het over? Het evangelie van het koninkrijk van God. We zeggen wel eens, je moet geloven... In Jezus of in Yeshua, dan ben je gered. Maar dit is maar weer een halve waarheid. Je moet niet geloven in het Evangelie van Yeshua, want wat predikte Yeshua? Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God. Nou, wie is nou de hoogste in het Koninkrijk van God? Ja, natuurlijk, dat is God. Het is het Koninkrijk van God. En er is maar één God en dat is Yahweh. En die ene God die alle macht bezit. Hij die schepper is van de hemel en de aarde. Door één woord te spreken. Wat er niet is, is er dan. Dat is schepper. Hij heeft van zijn macht gedelegeerd. Alle macht in hemel en op aarde. Aan wie? Yeshua. Aan Yeshua de Messias. Hij die stierf op Golgotha. Die werd begraven, na drie dagen opgewekt werd uit het graf. Hij die leeft, is opgevaren naar de hemel, want God heeft hem verheerlijkt en heeft een plaats gekregen naast de vader. En hem is alle macht gegeven in hemel op aarde. Die macht heeft hij niet van zichzelf, maar de macht die Yeshua gekregen heeft is gedelegeerde macht van zijn vader. Daarna geeft Yeshua aan wie hij wil. Ook aan zijn discipelen heeft hij autoriteit en kracht gegeven op de dag van Pinksteren. Want zij die bereid waren om te wachten en samen te zijn op de Pinksterdag... zijn discipelen werden toen bekrachtigd uit dezelfde geest die Yeshua ontvangen had van zijn vader. Want toen hij in de hemel kwam ontving hij alle macht. De volheid van de heilige geest waarvan hij op de Pinksterdag, de vijftigste dag, meedeelde aan de gelovigen. Wij mogen in dezelfde traditie doorgaan. Hij verkondigde dus het evangelie van het koninkrijk... Het gaat niet om het Evangelie van Jezus, dat je in hem moet geloven. Ja, natuurlijk geloven we in hem. Maar hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk Gods. Wij moeten in dezelfde traditie wandelen. Heel de Bijbel vanaf Adam en Eva tot aan openbaringen handelt over het Koninkrijk van God. En vanaf Adam en Eva hebben ze uitgekeken naar de openbaring van het Koninkrijk. Want er moest uiteindelijk een koning komen die voorzegd was. En dat kon alleen maar één zijn. En dat is de gezelfde. Totdat de Messias Yeshua zou worden, dat wist Adam en Eva nog niet. Die is pas openbaar geworden op de dag dat hij verheerlijkt werd door God. Bezegeld werd met de Heilige Geest. En dat rond zijn dertigste jaar zijn bediening aanving. Toen hij, Yeshua, de scharen zag. Dit zijn dus niet de leiders. Dit is de scharen, zag... Het volk werd Yeshua met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Hoe zag hij het volk, het eenvoudige volk, afgemat? Als een volk wat geen herder had. Hadden ze goede leiders? Er zitten goede tussen. Maar hun leiders werden niet erg gewaardeerd door Yeshua... Het waren geen herders, want dan zouden ze bewogen zijn over die kudde... en dan zouden ze zo bewogen zijn dat ze die kudde hadden onderwezen. Maar er is wat anders gebeurd. Eén ding is duidelijk, ze waren voortgejaagd, afgemat... schapen die geen herder hebben. Toen zei Yeshua tot zijn discipelen... mannenbroeders, de oogst is wel groot... want die boodschap moest wel wereldwijd gepredikt gaan worden... Niet alleen in Israël, maar vanuit Israël de hele wereld rond. En er zou een enorme oogst komen. Maar hij zegt, die oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er maar weinig. Wie zijn er nou toch arbeiders in de wijngaard? Zijn dat niet degene die planten, planten en oogsten? Want uiteindelijk zou je door het woord van getuigenis moeten zaaien, moeten zaaien... En dan mag je ook zien, al oogst je zelf niet, dan is er een ander die oogst. En zullen de mensen tot inkeer komen, tot wederom geboorte. En ze zullen keuzes maken om in dat koninkrijk van God te gaan leven. Israël. De oogst is wel groot, zegt hij, maar die arbeiders zijn er maar weinig. Nou, dit is de aanzet om te zeggen, we praten eigenlijk over het koninkrijk van God. Voor de rest van deze morgen wordt het Johannes 7 om over na te denken. Waar is Yeshua? Yeshua staat daar geschreven. Hij, Yeshua, trok rond in Galilea. Galilea is in het noorden van Israël. Dat is de zee van Galilea. Het meer van Genezaret. Dat is het noorden van Israël. Want Yeshua wilde zich in Judea, dat is bij Jeruzalem, niet ophouden. Omdat de Joden, Joden zijn Judeërs. En Joden die wonen in Judea. Of dat dus de Judeërs, de Joden. En dan wordt het nog specifieker, als er staat de Joden, dan gaat het eigenlijk om de leiders van Israël, van Judea, die in Jeruzalem zijn. Hij wilde zich in Juda niet ophouden omdat de Joden, de leiders van Jeruzalem, de leiders van de synagogen, de leiders van de tempels, hen trachten te doden, dat is niet misselijk. Dit was niet in het begin van zijn bediening, maar dit is natuurlijk naarmate dat de tijd vordert en hij komt op het punt dat hij gevangen genomen gaat worden ja, en dat hij gehangen zal gaan worden Yeshua heeft dat voorzien hij heeft dat geweten en hij is door God geleid geweest in alles wat hij door heel Israël predikte zij trachten wie de joden om Yeshua te doden nu was daar het feest der joden, komt hij weer het loofvuttenfeest we gaan het vandaag niet over loofvuttenfeest hebben maar in die periode is het zijn broeders die zeggen tot Yeshua... dat zijn dus de andere zonen van Jozef en Maria. Yeshua was wel de oudste. Niet verwekt door Jozef... maar verwekt door de kracht van de geest van God. Wat hij heeft Maria gezegd... uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. O, oh, zegt Maria, hoe kan dat dan? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, de heilige geest zal over u komen... en dat wat uit u verwekt wordt... dat heeft dus een begin... Hij noemt hem zelfs de naam en alles wat komen zou. En Maria die zegt dan niet, kan het niet geloven. Die zegt, nee, mij geschieden naar uw woord. Dus zij aanvaardt het woord van Yahweh. Ze zegt, mij geschieden naar wat u nu gezegd hebt. Zal zwanger worden en een zoon waren. En ze was zwanger. En zelfs Jozef had daar in het begin moeite mee. Die had nog de bezoek van een engel nodig om te zeggen, denk erom Jozef. Wat daar geboren wordt of verwekt is, is uit de geest van God. Dat is moeilijk te horen. Je zou denken, dat is een boze droom. Maar het is heel heftig. De basis van de geboorte van Yeshua ligt uiteindelijk in de hand van God. Hij is mens zoals wij, maar zijn verwekker is wel onze hemelse vader. Door de kracht van zijn geest die verbonden is aan zijn woord. Vader heeft ook ons wederom geboren doen worden. Want toen wij zijn woorden horen, is er ook in ons iets gebeurd. Waardoor we uiteindelijk zeggen, zo... Dat is het woord van God. Die weg die gaan wij, want wij behoren tot degene die wil, doen, wil. We zijn tot het moment gekomen dat we een verlangen hebben om de wil van God te doen. Dat willen we. En daarin openbaart hij zich dag bij dag verder. Broeders zegt hij dan, zeggen ze tot Yeshua, ga van hier reis naar Judea, dat is Jeruzalem. Opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Door wie wordt het gezegd? Door zijn broers. Want ze zitten thuis. In Galilea. Opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Ik denk dat dat geen prettige opmerking is. Dit is sarcastisch. Hij heeft zich openbaard aan zijn eigen broeders. Ze hebben de wonder en de teken gezien. En ze de denken, nou, hier klopt iets niet. Hij zei wel, ah, nee. Door zijn broeders was die, voor zijn broeders was hij niet geliefd. Ze waren sarcastisch tegen hem. Ze zeggen dan, hey, Yeshua, ga dan naar Judea, ga naar Jeruzalem toe. Opdat ook jouw discipelen je werk aanschouwen, die ga je doen. Yeshua reageert erop. die ze zeggen, want er is niemand, Yeshua, die iets doet in het Verborgene en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Nou, het is natuurlijk niet zo dat Yeshua dit in het verborgenen deed. Dus de tekst gaat niet lekker. Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de hele wereld. Ja, dat klinkt wel goed, maar het is nog steeds sarcastisch. Daar komt hij. Want zelfs de broeders van Yeshua geloofden niet in hem. Dus ze zijn wel de zonen van Jozef en Maria, maar Yeshua die de eerst geboren is, maar verwekt is uit de vader, wordt door zijn eigen fysieke broers niet erkend. Misschien hebben je er nooit over nagedacht, maar zo staat het wel geschreven. Yeshua die zeide dan tot hen, beste broers, mijn tijd is nog niet gekomen, maar jullie tijd, zegt hij, wat staat erbij, is steeds bereid. Hij zei: Mijn tijd is nog niet gekomen, want hij wist wanneer die gaan zou. Hij zei: Maar jullie tijd is altijd bereid. Voor ons is de tijd ook altijd bereid. Het oordeel van God. Je kan ook vandaag in één keer sterven. Ja, dan sta je voor een voldongen feit. Dus onze tijd is ook altijd bereid. Nee, we moeten dus duidelijk zijn in de wegen van de Heer. We moeten diens wil doen willen. Want aan degene die hun wil overgegeven hebben aan de wil van God, zullen elke keer meer ontvangen om nog verder in de weg van de Heer te kunnen wandelen. Hij zegt, uw tijd is steeds bereid. U kan de wereld niet haten, zegt hij tegen zijn broers. Nee, natuurlijk niet. Maar mij, Yeshua, haten ze. Omdat ik van haar, dat is de wereld getuig, dat haar werken boos zijn. Hij zegt tegen de wereld die die ontmoet, dat hun werken boos zijn. En niemand pruimt dat. U moet eens tegen een katholiek of tegen een gereformeerde... of een pinksterman of wie dan ook zeggen... wat Yeshua zegt. En we zeggen echt tot ze kwaad wandelen... want ze handelen niet overeenkomstig de Torah van God. Het zijn hele lieve mensen. Ze doen het met plezier. Zeg maar dat wij niet met plezier in de wegen van de Heer wandelen... toen we nog gereformeerd waren. Het is geen oordeel, maar Yeshua als Messias in Israël... voor zijn eigen volk... hij sprak ze aan op hun zonde... Heel duidelijk. De wereld, zegt ik kan jullie niet haten. Want jullie doen als de wereld. Maar mij haten zij. Ja, omdat ik haar, van haar getuig dat haar werken boos zijn. Het volk van God handelt niet overeenstemmend met de geboden van God. Gaat gij op naar het feest, zegt hij tegen zijn broeders. Ik ga niet op naar dit feest. Omdat mijn tijd nog niet vervuld is. Die broers die gaan op naar het feest. Hoe lang duurt het feest ook weer? Het, Zeven dagen. Ze zitten dus in Galilea. Ze moeten nog twee dagen wandelen voordat ze bij Jeruzalem zijn. Misschien nog wel drie dagen. Hij zegt dus heel duidelijk. Ik ga niet op naar het feest. Mijn tijd is nog niet vervuld. Echter een paar dagen later is het wel vervuld. Want zijn broers gaan naar het feest toe. En even later, je zal het horen, gaat hij ook. Nadat hij, wat dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Dus je mag gevolg trekken, zijn broers die gingen. Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging hij zelf ook op. Alleen, niet openlijk, maar hij deed het in het verborgen. Hij wilde eigenlijk niet hebben tot anderen wisten dat hij zou komen. Hoewel, in Jeruzalem, daar staan ze allemaal al uit te kijken naar hem want in Jeruzalem was hij daarvoor al geweest zelfs de joodse leiders die zeggen waar is die? waar is die want die moesten hem in de gaten houden totdat ze hem konden pakken gevangen nemen, ja ze wilden hem doden daarom komt Yeshua eigenlijk niet meer in Jeruzalem, maar hij blijft in Galilea daar gingen we van uit, dat stond in de tekst, hij ging dus nu wel maar niet openlijk, maar als in verborgen, de joden dan zochten hem op het feest en zeiden waar is die, wie zochten hem de joden. Dit staat even synoniem voor de leiders van Israël. Ze waren op hun hoede. Bij dat volk ging het wel goed. Daar had hij de velen van genezen en hersteld. Dat volk was hem goedgezind, de meerderheid. Maar die joden, de leiders niet. Waar is die? En er was veel gemompel. Waar was de gemompel? Die joden, die spraken wel met elkaar. Maar onder dat volk, dat was gemompel... ...en gefluister en er was rumoer. Er staat, er was veel gemompel onder de scharen... ...want sommigen zeiden, ja maar hij is goed hoor, die Yeshua. Maar anderen zeggen, nee, nee, nee, nee, hij verleidt het volk. Echt waar, er is geroezemoes. Maar ze keken er allemaal naar uit. Want het was toch wel heel spannend. Ze hebben er vele genezen zien worden. Vele genezen zien worden. Toch sprak niemand vrij uit over Yeshua uit vrees Voor de joden. Dan hebben we die joden weer. Zie je, hier weer de joden. De joden, dat zijn de leiders van Israël. Je dorst tegen zo'n leider niet te zeggen joh, die Yeshua, dat is toch echt de Messias. Grepen ze bij je kladden en dan gingen de gevangenis in. Ze waren bang voor die leiders. Want zij geloofden niet in hem. Hoewel er ook leiders waren die wel in hem geloofden. En... Zo eenvoudig. Alleen hij deed stiekem. Priester, Doch toen het feest reeds op de helft was, hoeveel dagen duurde het feest ook weer? Dus dan op de derde dag van het feest. Dus Yeshua ging pas zorgen dat hij op de derde dag van het feest daar zou komen. Ging Yeshua op naar de tempel en daar leert hij, hij onderwijst. En dan komen die joden weer, die verbazen zich en ze zeiden, hoe is deze nou toch zo geleerd? Ze verbazen zich, hoe is het mogelijk dat die man dit nou vertelt wat hij vertelt? Maar één ding zeggen die joden wel, de leiders, hij is niet bij ons onderwezen, op onze scholen. Bij wie is hij dan onderwezen? Moet je dan zeggen, ja, bij, bij Maria of bij zijn moeder? Of bij die, bij die timmerman, bij Jozef? Echt niet waar. Door wie is hij onderwezen? Door vader zelf. Die heeft hem opnieuw bij dag en bij nacht openbaring geschonken. Hij heeft hem gezien. Zoals elke profeet uit de hand van God zijn openbaringen kreeg. Daar enorm verschrok van de dingen en de praktijken in Israël. En dan gingen die profeten opstaan en dan spraken ze tegen dat volk. Zo spreekt Yahweh. Bekeer je van je goddeloosheid en hij zal je redden. En anders ga je ten gronde. Dat wilde niet, niemand horen in Israël. Er komt er weer zo'n profeet. Of het nou Ezekiel was of anderen. Yeshua die zegt, wie van de profeten hebben jullie niet vermoord? Dus profeten in Israël, dat waren mannetjes, die kon je vermoorden. Ja, dat kon natuurlijk niet, maar ze hadden een boodschap... dat je zegt, alsjeblieft, je bakkers... je hebt hetzelfde als je in de traditionele kerken gaat prediken over de Shabbat... over de, de doop, de, de onderdompeling en al die bekende artikelen waar we met elkaar in gegroeid zijn. In de traditie willen ze het niet horen, of maar een stukje... of te komen degenen die zoekende zijn komen eruit. De joden verbazen zich... hij is zonder onderricht, die man... Maar Jeshua die antwoordt hun, want hij hoort dat natuurlijk wel. En dan zegt hij, luister goed uh, jullie joden. Mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Wat denk u? is de zending van Jeshua heel bijzonder? Zijn niet alle profeten gezonden door God? Wat God openbaart zijn wil. Hij geeft ze inzichten. Hij was de grootste profeet, maar niet alleen omdat hij profeet was. Op hem hebben alle geschriften gezien. Al vanaf Adam. Op hem hebben heel de schepping gewacht. Mozes, die was een grote profeet. Die kon God ontmoeten op het hoogste puntje van de berg. Daar kon niemand komen, maar Mozes wel. En Mozes had gezegd, een man zoals ik. Daar zal u naar luisteren. Elke Jood, elke Israëliet keek uit naar die man. Waarvan Mozes zegt, er zal een man komen zoals ik. Hoor hem. Nou, die man is Yeshua. Hij zegt, mijn leer is niet van mij. Maar van hem die mij gezonden heeft. En toch had Yeshua geen andere leer. Alleen zijn leer was zo bijzonder. Alles wat hij zei, bevestigde hij de wonderen en tekenen. En die wonderen en tekenen gaven aan dat hij moest de Messias wel zijn. Voor degene die op grond van de schriften konden bepalen hoe Messias zich zou openbaren. Nou zegt hij... En hier komt de tekst waar we mee starten vandaag. Indien iemand diens wil doen wil, dat is de wil van Yahweh... die zal van deze leer, die Yeshua verkondigt, weten dat ze van God komt. Of ik uit mezelf spreek. Dus Yeshua zegt duidelijk, ze kunnen dan weten of deze leer van God komt of aan mezelf. Weet je wat een leuke gedachte is als je die laatste regel leest? Jullie zullen weten, staat er, of deze leer van God komt... Of van mijzelf. Wat hebben we geleerd in onze oude traditie? Jezus is God. Echt niet waar. Yahweh is een God. Jullie zullen weten of mijn leer van Yahweh onze God komt of dat hij van mij komt. Yeshua is de zoon van God. Alleen onze traditie leert maar vanuit Rome en reformatie dat Yeshua God is. Ja, tot hij een deel van een drie-eenheid is... waarvan gezegd wordt... het zijn drie onderscheiden personen... maar één wezen. Dat is filosofie. Dat is dogmatisch filosofisch gekwouw. Er is maar één God, het is Yahweh. En dat ze één zijn... amen zijn ze één. Hij zegt wel in Johannes 17... dat niet alleen de vader en de zoon één zijn... maar ook zij die in hem geloven... en in zijn vader ook één zijn. Dus in Johannes 17, het hoge priestelijk gebed... spreekt Jezua uit dat wij, zoals we nou hier zitten... met een mannetje of dertig... we zijn ook één met Yeshua en één met de vader... maar wij zijn niet de vader en wij zijn niet Yeshua. Even ertussendoor. tussendoor, hè? Jullie zullen moeten erkennen en weten... dat deze leer van God komt... maar niet van mijzelf. Wie uit zichzelf spreekt... zoekt zijn eigen eer. Dat doet Yeshua niet. Maar wie de eer zoekt van zijn zender... die is waar. En er is geen onrecht in hem... Dus zij die getuigen van wat de vader geleerd heeft in zijn Torah en als verbond aan zijn volk gegeven hebt, die is eerlijk, die is zuiver. Maar als we onze eigen verhalen gaan breien, zoals Rome doet, waar we allemaal uit afgeleid zijn geworden, is het niet koosje. Hij zegt, het is niet wat ik te zeggen heb, nee, zegt hij, het is niet mijn leer, het is van vader gekomen. En dat is volledig in overeenstemming met Torah en profeten. Dus als je zegt, ik ben een navolger van Yeshua... dan zul je in overeenstemming met Torah en profeten leven. Het zal een vreugde zijn. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? Vraagteken. Amen. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Wie van ons doet de Torah? Het blijkt dat heel Israël de Torah niet doet... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, alleen maar luisteren. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? Amen. Ja, Mozes heeft ons de wet gegeven. En niemand van u doet de wet. Wie van ons doet nou zo de wet dat die tot rechtvaardigheid leidt? Dat is niemand. Want we hebben een menselijke natuur, een zonde natuur... die door Adam ten dode gaat. Maar er moest iemand komen die ons de gelegenheid zou geven om hersteld te worden in onze relatie met God... zodat ook wij de dood waarin we zullen gaan... uiteindelijk zullen overwinnen door het offer van Yeshua. Daarom zien we op hem, wetende dat hij ons op die dag uit het graf zou halen... dat dag dat hij wederkomt. Maar het gaat er wel om dat je natuurlijk trouw bent in dat Koninkrijk van God. Want voor degenen die trouw zijn in Israël, is ook het offer gebracht. En degenen die buiten Israël zijn en in dezelfde Messias gaan geloven... krijgen deel aan datzelfde verbond... Dus we zullen met de gelovigen van Israël, ja ook degene die nog voor Abraham leefde, zullen we in rechtvaardigheid opgewekt worden. Niet omdat wij zo goed de Torah gedaan hebben, want ook Israël deed niet voorkomen Torah. Er is niemand rechtvaardig door de wet. Er staat zelfs, zelfs een rechtvaardige zondigt. Er is niet één rechtvaardige, zegt uh, Salomo, die niet zondigt. Waartoe tracht gij mij te doden? In die wet staan de regels die uitgevoerd moeten worden, maar die ook overtreden kan worden. Op welke grond van de wet, zegt hij, moeten jullie mij doden? Of kunnen jullie mij doden? Het gaat helemaal niet. Waartoe tracht gij mij te doden, zegt hij. De scharen, die antwoord dan tegen hem. Zie je tot wie die spreekt? Tot de scharen, hè? Dus in die scharen zit ook een verdeeldheid in degenen die luisteren. Het gaat niet alleen om de joden, de, de leiders. Nee, zegt hij, nu is hij over de scharen bezig. We zijn even van Matthäus overgesprongen nu naar Johannes. Dus tegen wie spreekt hij? De scharen antwoordt, je bent helemaal bezeten, Yeshua. Wie tracht, wie tracht jou nou te doden? Maar nou, Yeshua ligt niet. Yeshua die antwoordt en zegt tot hen, dus tot die scharen... één werk heb ik verricht... En gij verwondert u allen. Ja, dat zou ik ook verwonderen. Hè? Sommigen, en dan komt het nog specifieker... Hij is in Galilea, weet u nog? Sommigen uit de Jeruzalemmers, dat zijn Judeërs... die zeiden, is deze het niet die zij trachten te doden? Dus uit die scharen, sommigen van de Jeruzalemmers zeggen... is nou deze Yeshua niet degene die ze willen doden... Want ze weten heel goed dat de judeërs Yeshua willen doden. Is deze nou niet, zegt hij, die ze willen doden? En zie, hij, Yeshua, spreekt vrijheid. Ze zeggen niets tegen hem. Zouden waarlijk onze oversten, hè, de joden, hebben ingezien dat deze de Christus is? Dus omdat de oversten hem niet pakken, gaat het volk denken, zouden ze misschien toch tot geloof in de Christus gekomen zijn. Ziet u de verwarring die er is? Maar Jezus doet nog steeds zijn wonderen en zijn tekenen. Van deze echter, wijzen ze dus op Yeshua, weten wij van waar hij is. Doch, wanneer de Christus komt, weet niemand van waar hij is. Hoe vindt u die uitspraak? Eigenlijk zit het een beetje krom, weet je ook niet? Het is bijna verwarring wat je hoort. Wij weten van waar hij is, zij weten dat hij van Galilea komt. Doch wanneer de Christus komt, weet niemand van waar hij is. Ja natuurlijk, iedereen in Israël zat al wel weten dat hij uit Bethlehem moest komen. Kennen ze de profeten dan niet? Kennen ze de profeten niet? Wij weten in Alblassedam nog dat hij uit Bethlehem moet komen. Ze kenden de schriften. Dus er is duidelijk verwarring, want iedereen weet niet beter. Ja, hij komt uit Galilea. Hij is in Galilea. En er komen Jeruzalemers, die komen naar naartoe, die horen weer die prediking. En zeggen: joh, hij was toch degene die ze willen vermoorden? Jezus, die dan riep, want hij was intussen natuurlijk naar de tempel gekomen. Terwijl hij in de tempel leerde en sprak. Hij zegt dan tegen die mensen: Mij kent gij. En gij weet van waar ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen. Maar er is een waarachtige, wie is de waarachtige? Dat is de enige waarachtige God, dat is Yahweh. Die mij gezonden heeft, die gij niet kent. Dus we hebben een volk, die verzameld is in Jeruzalem. Waarvan Yeshua zegt, de eeuwige Yahweh, jullie kennen hem niet. Dus ze waren zo godsdienstig in alle dingen die ze volbrachten. Of misschien niet volbrachten. Nogthans, ze kenden Yahweh niet. Ik denk dat ze meer traditie kennen... Als dat ze Yahweh kennen. Want Yeshua die liegt niet. Je zal het zo horen. Er is één waarachtige zegt die mij gezonden heeft. En die gij niet kent. Die gij niet verstaat. Dus ik ben niet van mezelf gekomen. Maar van een waarachtige. Dat is Abba Yahweh. Die mij gezonden heeft. En die gij niet verstaat. Dus ze kennen hem wel door zijn traditie, ze kennen hem uit de tempel, ze kennen hem uit de... Ze al die dingen op, maar ze verstaan hem dus niet, ze kennen hem niet. Ze geven geen aandacht. Nou zegt Yeshua, ik ken hem. Dus waar het volk hem niet kent, kent Yeshua hem wel. Kunnen wij nou ook zeggen dat we hem kennen? Waarom recht kennen? Ik ken hem, zegt Yeshua, en ik kom van hem en hij heeft mij gezonden en natuurlijk heeft hij hem gezonden hij heeft hem geroepen en hij heeft hem opgewekt hij heeft hem bij zijn doop gezalfd met de heilige geest en toen is hij een krachtige bediening begonnen als de Messias, waar we op uitgezien hebben al vanaf Adam en Eva hij is gezonden door de vader zij trachten hem te grijpen wat er in zo'n klein hoofdstukje niet staat in een paar teksten achter elkaar zij trachten Yeshua te grijpen maar niemand sloeg de hand aan hem want zijn uren was nog niet gekomen. En Yeshua die weet dat. Hij is niet bang. Nochtans zegt hij, ik kom niet naar Jeruzalem toe. Al een tijd niet, want dan willen ze me doden. Maar nu was hij vanwege het feest naar Jeruzalem gegaan. Hij wist wat hij ging doen in Jeruzalem. En hij wist ook dat hij daar gepakt zou worden. Gekruisigd zou worden. Hij zou sterven. En opstaan. Want zijn vader heeft natuurlijk volkomen geopenbaard. Het was geen vreemde voor hem. Hij kende de wil van zijn vader. Zij trachten hem te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Nee, dat moest nog eventjes wachten, want hij had een taak te volbrengen in Jeruzalem. En uit die scharen kwamen velen tot geloof in Yeshua. Ze zeiden, zal de Christus, de Messias, de gezalfde, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft... Lieve mensen, ze zijn verbaasd en top toe. Zou nou als dan een andere Messias moet komen, zou die dan meer doen als hij? Nee. Ze kunnen niet anders dan te erkennen dat hij de Christus is. Zou die anderen dan meer tekenen doen dan hij? Nee. Nee. Enfin, die fariseers en die schriftgeleerden, die horen de scharen dit over hem mompelen. Dan komt dat mompelen weer. Dat gefluister. Zou die dat... Maar die fariseeërs die horen dat en de overpriesters zonden dienaars om hem te grijpen. Ja, jongens, nou wordt het toch te zot. Nou gaat het volk al zo praten, grijpen. Yeshua dan, die zegt, nog een korte tijd ben ik bij u. Aha, daar komt hij. En dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Nog eventjes, zegt hij. En dan ga ik heen tot wie mij gezonden heeft. Waar ging die ook weer heen? Hij zou tot het graf gaan, opgewekt worden, verheerlijkt worden, zijn vader tegemoet. Hij gaat dadelijk naar de plaats die vader voor hem bestemd heeft, aan de rechterzijde. zijde. Tot dat heengaan, dat is het leuke. Velen van ons hebben vroeger gedacht tot hij terugging naar de plaats waar hij vandaan kwam. Want we zijn allemaal groot geworden met het idee dat hij een deel van de godheid is. Hij heeft in eeuwigheid in de hemel gezeten. Ze dichten hem zelfs de schepping toe, omdat hij alles geschapen heeft. Terwijl het staat op de... Nieuwe hemel en een nieuwe aarde die door hem heen tot stand gaat komen. Maar nou goed, ander onderwerp van andere preek. Yeshua die zei dan nog een korte tijd ben ik met u en dan ga ik heen. Hij zegt niet terug, nee zegt, ik ga heen tot hem die mij gezonden heeft. Hij heeft hier op de aarde zijn bediening gekregen. Hij is gezonden tot alle, het volk van Israël, tot de, tot de joden, tot de leiders om een oordeel te verkondigen. Je zou kunnen zeggen, hij is die zoon van de landheer die de arbeiders een opdracht heeft gegeven dat land te bewerken. En die stuurt knechten om de oogst binnen te halen, kent u hem nog? De ene schoppen ze, en de andere slaan, de volgende vermoorden ze. En dan komt er een dag, dan komt die zoon van die eigenaar. En die zegt hij, joh, daar heb je de zoon van hem, laten we hem killen, dan is de wijngaard voor ons... En daarmee heeft Yeshua een geschiedenis gegeven om precies te vertellen hoe Israël is. En in het bijzonder Jeruzalem, waar de tempel is. Want die tien stammen die waren al lang vertrokken. Begrijpt u over wie we het hebben? Yeshua is de zoon van de vader. Hem die alles gaat erven. Waarvanaf Adam gekeken heeft en waarvan Abraham visie kreeg. Want Abraham kon geen kind krijgen. En God heeft tegen hem gezegd. Over een jaar zou je een zoon hebben. Weet u het nog? En Abraham zal best wel gedacht hebben. Ik weet je hoe oud ik ben. En Sarah die stond te lachen in de tent. Oh, oh, oh, hij moet eens weten. Ik ben helemaal, helemaal verstorven. Hij moet, hij, moet weten. hij moet eens weten. Ja toch? Die engel die kwam ook nog eens een man. Hè, met een gesprek met Abraham. Maar toen God zijn verbond met Abraham sloot. En toen Abraham dat aanvaarde. Hij geloofde God. Heeft hij het teken van dat verbond. Direct in zijn vlees aangebracht. Amen. Toen Abraham de verlofte kreeg, zag hij op hem die komen zou. En hij en zijn ganse huis werd besneden. En alle die tot dat huis behoren, werden besneden. Gans Israël is besneden, al vanaf de kleinste kind tot de oudere toe. En dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Hij gaat naar de plaats die God hem geeft aan zijn rechterzijde van zijn troon. Hij gaat dus niet terug naar die plaats, hij gaat heen. Gij zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben kunnen jullie echt niet komen. Dat is dus aan de rechterzijde van de troon van God. Niemand kan er komen. En dat horen die joden ook. Die leiders van Israël. Die joden die zeggen dan tot elkaar. Waar zal deze nou heen gaan? Dat wij hem niet zullen kunnen vinden. Wie kunnen wij in Israël niet vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan. En daar de Grieken te leren. Typische uitdrukking. Wat is dit nou voor een woord dat hij gesproken heeft? Gij zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben kunnen jullie niet komen. Ik vind het bijzonder. Als je nou zo'n gesprek moet horen waar de scharen bij staat. Waar de joden, de leiders bij staan. En Yeshua staat in het midden. En ze zijn in Jeruzalem. Nou, op de laatste dag van dat grote feest. Stond Yeshua op en dan zegt hij. Indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Nou is dit een hartstikke leuke tekst als we met het Loofhuttenfeest bezig zijn. Want daar werd natuurlijk water gespoeld. En hij kwam natuurlijk met de uitspraak, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Rondom het Loofhuttenfeest is dan een schitterende profetische doorkijk. Maar zegt hij in vers 38, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. De schrift zijn altijd nog de vijf boeken van Mozes... En dat wat de profeten nog eens te vertellen hebben... om dat volk uit hun goddeloosheid terug te brengen tot die Torah. Dus wie in mij gelooft, zoals nou die schriften dat gezegd hebben... stromen van levend water zullen uit hun binnenste gaan vloeien. Dus naarmate we snappen wat in Torah staat... en denk niet tot je als christen denkt... nou, ik heb toch het Nieuwe Testament, ik geloof in Jezus... ja, ik geloof, ik heb me nog laten dopen ook, ik geloof in Hem. Nee, die hele Torah, die wet van God is weg, joh, allemaal weggedaan. Dat is anarchie binnen het Koninkrijk van God... Als je deel krijgt aan het Koninkrijk van God en je wordt in Israël ingeplant en ingeënt op de, op de wortel en op de stam Abraham, Isaac, Jacob, de wortel is Christus. Dan krijg je daar je sappen van aan. Een Jood die tot ongeloven valt, die tak die wordt afgebroken. Komt hij opnieuw tot geloof, zal die ingeënt worden. Op dezelfde wijze functioneert het. Wie in mij gelooft gelijk bij de schrift, hè, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wij zullen een getuigenis hebben. En wat is nou ook weer dat levende water? Wat zullen we zeggen? Wij zullen beleiden dat Jezua de Messias is. Kijk, de geest van God is er altijd geweest al vanaf het begin van de schepping. Maar iemand die ging beleiden dat Jeshua de Messias is, dat kon hij alleen maar op grond van de schrift. Dan kun je zeggen, zo, die hebt echt de geest van God ontvangen. Anders zou die niet beleiden dat Yeshua de Messias is. Er zijn nu nog vele Joodse mannen, broeders en zusters, orthodox, hoe dan ook. Die niet beleiden dat Yeshua de Messias is. En ik kan het goed begrijpen, want die hebben dus al duizenden jaren gezien hoe de christenen over hun God Jezus praten. En een Jood zal nooit geloven dat de Messias God zelf is. Dus het christendom is voor het jodendom een dwaasheid. Amen. Die geest die zal uit hun binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest. Oh ja, ja, van de geest. Welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen ontvangen zouden. Het blijkt dus dat door geloof in Yeshua tot we geest ontvangen. Ja, maar dat is toch dezelfde geest van Adam en Eva? Nee, dat is een meer inzicht om te erkennen dat hij de Messias is. Waar dus eeuwenlang naar uitgezocht is. Dat is een openbaring die komt uit de geest van God. Dat zeiden zij dus van de geest welke zij die tot geloof in Yeshua kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet. Oh ja? Ja, dat is heel specifiek omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Ah, wanneer ontvangen wij nou dat deel van de geest? Op het moment dat Yeshua uit het graf komt, ten hemelvaart plaats mag nemen aan de rechterhand van God en op Pinksteren zijn geest uitstort? Die was hier nog niet uitgestort. Snapt u hoe het zit? Dus er komt een moment dat de discipelen dan bij elkaar zijn in de grote zaal... en tot op de vijftigste dag die geest wordt uitgezonden. Dat kan pas op grond van het feit dat iemand gelooft dat Yeshua de Messias is. De zoon van de levende God die de God verheerlijkt is geworden... en opgenomen is en op zijn troon zit. Hij zegt, tot geloof in hem kwamen wat zij ontvangen zouden... want de geest was er nog niet omdat Yeshua nog niet verheerlijk was. Dus die specifieke deel van de geest van God. Sommigen dan uit die scharen. Die naar deze woorden geluisterd hadden spraken. Ja, hij is echt de profeet. Dit is waarlijk de profeet. Wie kan anders zulke dingen zeggen. Dat is een openbaring die je krijgt. Nochtans. Ze gingen het zien. Zij begonnen dus deel te krijgen aan de geest... die dadelijk op Pinkster al op een bijzondere mate uitgestort gaat worden... op alle discipelen. Maar anderen zeggen, deze is de Christus. En weer anderen zeggen, de Christus komt toch niet uit Galilea, man? En die zitten er ook tussen. En die weten het echt. Hoe kan dat nou, joh? die Jezus die komt uit Galilea? Dat kan helemaal niet. Dan zou hij toch uit Bethlehem moeten komen? En Bethlehem ligt net naast Jeruzalem, uit Juda. Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David was? Hier ja, zitten er ook tussen, die snappen het. Dus er is een heel geroezemoes onder die scharen over wie nou de Yeshua wel niet is. Er stond verdeeldheid bij de scharen om Yeshua. En sommigen van hen wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de handen aan hem. Dus het is toch een behoorlijke roerige massa... Wat er door de Yeshua's woorden tot stand gebracht wordt. En eigenlijk ervaren we in ons leven diezelfde rumoer. Is nog, zo. is nog steeds zo. Als wij onze waarheden die we hebben leren kennen delen onder onze broeders christenen. Is het vaak heel moeilijk. Ze zeggen de meest gemene dingen tegen je. Terwijl je maar één ding verlangt om naar Torah en profeten te leven. Broeders en zusters vers 45. De dienaars... Dat zijn degenen die door het Sanhedrin gezonden waren. De dienaars dan gingen naar de overpriesters. Die dienaars die staan ook in die massa. Die uh, overpriesters en die fariseers. Die zeiden tegen die dienaars. Waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Die dienaars die daartussen stonden hadden de opdracht om hem te pakken. En hem mee te slepen naar het Sanhedrin. Zodat ze hem konden pakken en vermoorden. Want dat wilden ze. De dienaars nu antwoorden hun. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Ja, de mannen die je moesten arresteren, die hebben zomaar slappe handjes gehoord. Zie dus, je, wat heeft die man te vertellen? En die gaan met hangenpootjes terug naar de bazen. En die zeggen: Heb je hem niet meegenomen? Nou, lieve bazen. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Dat is een giller. En die fariseeën dan antwoorden hun. Zijn jullie soms ook verleid? He? Zijn jullie ook verleid? Heeft soms een van de oversten in hem geloofd? Of van de fariseeën? Jullie domme horen. Hebben wij in hem geloofd? Nee, daarom juist. Maar die scharen die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Mensen, dit is toch verschrikkelijk? Dat zeggen de leiders van het volk. De scharen die de wet niet kent, vervloekt zij. Wij kennen de wet. Nou, hadden ze de wet echt gekend... hadden ze Yeshua herkend. Want een ieder die mijn wil doen wil... die zal het geopenbaard worden. Maar ze hadden hun eigen koninkrijkjes opgericht. Er is er nog eentje tussen, tussen die mannen. Dat is Nico de Mus. Gewoon een echte Joodse naam, vind je het niet? Mus. Die vroeg het tot hem, tot Yeshua was gekomen... Een van hen en die zeiden tot hen: veroordeelt onze wet dan een mens. tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft. en kennis genomen van wat hij doet? We kennen shema, hè? Hoor en doen. Ja, je moet hem confronteren met rechtvaardigheid, want dat staat in de wet. Wij mogen niet het rode licht rijden. Als we rechtsaf gaan, moet je je hand of richting aangeven. geven. fijn zijn allemaal regels binnen het Koninkrijk van God. En hoe wil je nou iemand veroordelen dat hij door het rode licht heeft gereden en niemand bewijst het? Ja, hij is nou de wet, veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij dat men eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen heeft wat hij doet. Dat kan helemaal niet. Op grond van de wet hadden ze moeten oordelen. En dat ging niet, want toen ze Yeshua gearresteerd hebben... hebben ze hem gauw die nacht gepakt om hem nog te kunnen hangen... voordat het feest kwam, voordat de Sabbat kwam. Nog voordat de mensen lucht ervan hadden dat ze hem gearresteerd hadden... want ze waren bang voor de scharen die in hem geloofden. Nou, deze is duidelijk, hè? Zij antwoordden en zeiden tot hem... Ja, die, die leiders van Israël... zijt gij soms ook uit Galilea... He, zeggen ze tegen die mannen ga mij na en zie uit Galilea zal er geen profeet opstaan dus ze waren nog steeds van mening dat hij uit Galilea kwam want hij woonde toch in Galilea ze hebben waarschijnlijk niet geweten dat Jozef en Maria uit Galilea op reis waren gegaan naar Bethlehem, want dat was de plaats waar ze geboren waren en Bethlehem is Judea maar die mannen die wisten niet beter of hij kwam uit Galilea. Hij zei, weten jullie een profeet die uit Galilea komt? Er komt nog geen goede hond en Nazareth vandaan. of Uitdrukkingen zijn er genoeg. God is zo bijzonder in zijn plan. Zijt gij soms ook uit Galilea? Een beetje negatief klinkt het. Een he? beetje sarcastisch zit er toch in he? bij die mannen. Ga maar na, uit Galilea zal geen profeet opstaan. Echt, niet waar. En zij begaven zich en ieder naar zijn huis. Nou, ja, Zo kunnen we nog lang doorgaan, want het hele boek Johannes dat gaat zo schitterend verder... maar wij ontbreken gewoon de tijd, vindt u ook niet? Jammer. Maar goed, ik wil de laatste nog nemen, even terug waar we begonnen zijn. Johannes 7, vers 17. Broeder en zuster, indien iemand... Vul je naam in. Indien iemand... Er staat niet een Jood, een Heiden of wie dan ook, er staat iemand... Indien iemand diens wil, Gods wil, doen wil, zal van deze leer van Yeshua weten of zij van God komt of dan dat ik uit mijzelf spreek, zegt Yeshua. Uit wiens mond komt nou die leer die Yeshua spreekt? Indien iemand diens wil, de dien van God, naar de Torah wil leven, doen wil, hij zal van deze leer weten of die van God komt. Mogen de Heer u genade schenken dat we overtuigd zullen zijn dat elk woord wat Yeshua spreekt uit de mond van God komt. Als je hem hoort spreken zegt hij, ik doe niets anders dan wat de Vader mij getoond heeft. En degene die de Vader kennen, omdat ze zijn Torah kennen, zullen handelen en die zullen erkennen dat wat Yeshua spreekt van Vader komt. Amen.